Middernacht, donderdag 24 januari, Jan van der Putten met het NOS-journaal. PvdA-leider Samsom is niet bang voor een Nederlands referendum over Europa. Hij zou het aandurven, zei hij in Nieuwsuur. Volgens Samson wil niemand uit de EU, alleen de PVV. Samson reageerde op de toespraak van de Britse premier Cameron. Die wil de Britten in een referendum laten stemmen over een vertrek uit de EU. Volgens Samson ziet Cameron Europa als een supermarkt waarin hij naar Believen kan shoppen. Maar zo werkt het niet, zei Samson.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 Apple heeft in het laatste kwartaal van 2012 meer iPhones en iPads verkocht dan ooit. Maar de verkoopcijfers van de iPhone vielen beleggers tegen. Er werden er ruim 47 miljoen verkocht, terwijl beleggers hadden gerekend op 50 miljoen. In New York daalde het aandeel Apple met 4 Het weer nog bewolkt en ook brede opklaringen. Minimumtemperatuur min 15 graden. Overdag zonnige periode, het blijft droog. Middagtemperatuur rond min 3. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. Dames en heren, het gaat om de reis, de beweging, de weg die je aflegt. Dat geldt voor alles, denk ik, in het leven. Maar zeker ook voor de flamenco. Tot en met 3 februari wordt in Nederland de flamenco Biennale gehouden. Dat is een fascinerende vorm van zang en dans. Die wij associëren met Spaanse zigeuners. Maar van Oba Life onlangs weet ik dat het is begonnen met boeren... die vluchten uit het stroomgebied van de Indus, ver weg. Zij verspreiden zich ja, over de hele wereld. Midden-Oosten, Noord-Afrika, de Mediterrane wereld. En wat ze bij zich hadden was niet veel meer dan hun diepe zangen en hun ritmes. En overal waar ze kwamen vervlocht hun muziek zich met de plaatselijke folk. In Andalusië bijvoorbeeld. Flamenco, dat is een smeltkroes. Hoe zuiver, hoe puur is dat? Kijk, van chocola begrijp ik het. Maar een zuivere ziel, flamenco puro. Puro kan iets wat in beweging is puur zijn. Te gast bij ons vannacht is iemand die begon als immunoloog. Toen ging hij flamenco dansen. Hij werd leraar en tenslotte is hij uitgegroeid tot impresario. En dat alles, die hele weg, heeft hij afgelegd... om tenslotte tot stilstand, tot stilstand te komen bij Casaluna. Rini Kersten, hartelijk welkom. Ja, dank je, een mooie introductie. Ja, nou, ik doe mijn best. is um, dus een klein, klein traject hebben we al afgelegd inmiddels. Was je ongelukkig als bioloog? Doodongelukkig. Echt waar? Ach, ja. Uh, Hoe kan dat nou? Dat hele... Ik zat in de medische hoek uh, op een onderzoek wat zo vast als een huis. Je, je ging promoveren? Ik ging promoveren en... Ik vond ook dat ik dingen. Waarom, waarom, liep, waarom liep het vast? Wat, waar liep het op vast? Ik zat op een onderzoek waar een verkeerde methode voor werd gebruikt. En uh, waar niks uitrolde, maar eigenlijk wel iets uit moest rollen vanwege de subsidies. Maar ik bleek ook het vak gewoon niet leuk te vinden. Ik was niet geschikt als wetenschapper. Ja. En dat zag mijn omgeving. En jij zelf wist dat niet? Ja, misschien wist ik het onbewust wel. Maar Die maar... wou, wou het niet weten. Ik wou het niet weten. Hm. nee. Dus toen heb ik een uh, desastreuze uh, beslissing genomen voor, voor de wetenschap. Nou, is niks verloren voor de wetenschap. En toen ben ik naar de Dansacademie gegaan. Ja, maar dat, dat gaat me te snel. Dat ik heb toen die beslissing genomen en ik ben... Dat is, daar, daar is daar strijd vooraf gegaan. Is ja, dat, is dat, is dat het de beslissing? Het moment dat je kiest? Is dat een moment? Nou, het was een moment dat ik eigenlijk overspannen raakte ja. uh, van wat ik deed... En dus ergens, je kwam echt vast, je ik kwam echt vast Ik, ik, liep, ik liep loop vast. zelf, zelf ja. ook. Niet alleen het onderzoek, maar jij ook. En ik had mijn hele leven uh, gedanst. Uh, zeg dan maar, Latin American Ballroom, kampioenschappen meegedaan. Uh, ik miste gewoon bewegen. En toen dacht ik, ja, maar ik geloof niet dat ik zo oud wil worden... met al die uh, wetenschappelijke artikelen produceren. En toen ben ik uh, heel actief uh, allerlei lessen gaan volgen... En ik was voor mijn leeftijd, voor een dansleeftijd natuurlijk heel oud. Antje was 26. Nou, dan ben je Ja, voor een dansacademie ben je stokkoud. Ja. Maar je al... had geen scheve denk ik. Um, ja, blijkbaar toch wel. Ik uh, deed auditie in Arnhem en in Rotterdam en daar kon ik allebei uh, beginnen. Um, dan heb ik niet de toneelopleiding gedaan, ik heb de docentenopleiding gedaan. Maar dan nog, dan moet je natuurlijk wel. Ja. Je moet het allemaal. Ja. Doen, dus je moet echt ook wel echt, een echt talent hebben gehad. Ja. Ja. Dat denk ik dus wel, ja. En dan kwam je met die jonge kinderen in de klas? Nou, viel mee. Viel mee. Maar ze waren wel allemaal zo'n zo zeven, acht jaar jonger dan ik. Ja, dat klopt. Je had ervaring. Ja. ja. Maar dat, dat, dat was zo heerlijk na ja. uh, die, die tijd uh, op de universiteit. En in het ziekenhuis. Dat. Uh, ja, het was voor mijn film waar ik in terecht kwam. En dan ook nog de hele dag bezig zijn met leuke dingen. Ja, ja. Dus je had echt iets gevonden. V heb je dan spijt achteraf dat het zo lang geduurd heeft? Het is natuurlijk te laat, want er is misschien wel een danser aan jou verloren gegaan. Nou, maar... Kijk, je uh, bent docent, hè? Dat is, zit je dicht ja. bij het vuur, maar je... Ik denk niet, uh, uh, uh, ik heb natuurlijk opgetreden, ook met flamenco. Maar daar lag niet mijn passie in het zelf doen. Uh, mijn passie lag bij het lesgeven en later bij het halen van bijzondere artiesten. Maar ik heb nooit zo uh, die drang gehad om zelf op het podium te staan. Ja. Toen ik ook een smoes kon verzinnen om ermee te stoppen... Uh, ben ik er ook heel snel mee gestopt. <laughs> ja. Maar goed, het, uh, wat is dan wat het, wat het moest zijn, dat talent dat je ontdekte? Hoe zou je dat dan definiëren? Wat, waar moest je dus toch aan, aan toegeven? Ja, bewegen, zeg je. Ja, bewegen... Uh, maar dat is... Ja. Ook wel muziek natuurlijk. Door mijn keuze om me te gaan specialiseren in Spaanse dans flamenco... Uh, ja, laat je ook toch wel een voorkeur zien voor bepaalde muziek en dansvorm. Um, en dat je kunt uiten. Ja. En nogmaals, het met name over kunnen brengen later als docent op andere mensen. Ja. Dat heb ik altijd de uitdaging gevonden. Rini Kersten, um, dit gesprek met Rini vindt u morgen in zijn geheel sowieso op de website van radio1.nl. U kunt reacties achterlaten op onze Facebookpagina, natuurlijk hebben wij die bij Kazeluna. En wilt u zich abonneren op de nieuwsbrief van dit programma, dan kan dat via onze eigen website kazeluna.ncf.nl. Overigens, uh, ben je niet alleen, uh, zijn we nu nog wel met z'n tweeën in deze hele kleine studio, dat kunt u ook zien op de website van dit programma. Met, met open hart Met open hart, precies. Als dat een grap was toen jullie ja. dat zeiden. Ja, dat ja. denkt iedereen altijd. We zijn bloedserieus. Je hebt nog twee muzici bij je. Helena Perez, um, die gaat zingen. En Edzard Udo de Haas, die op haar, haar op de gitaar begeleidt. Dus live zometeen flamenco, wat ik altijd fantastisch vind. Um, bestaat dat, pure flamenco? Ja, zeker. Ja. Maar het is toch iets... Ik heb het geprobeerd in drie zinnen te schitsen, de ontwikkeling. En zo'n ontwikkeling houdt nooit op. Het is een smeltkroes. Hoe kan een smeltkroes... nou, nou puur, zijn? puur zijn? Ja, er is toch op een gegeven moment... een, een vorm uitgerold... Uh, waar je het etiket puur... waar je het etiket puur op kunt plakken. Maar kan dat wel? Ja, ik vind het Doe je dan wel. niet iets oneigenlijks aan, aan zo'n stijl van muziek... die zich blijft ontwikkelen? Um, nee. Uh, je kan altijd... op een oervorm terug... Uh, kijken, waarvan je met z'n allen ooit hebt gezegd van ja, dit is wel pure flamenco. En uit welke kroes het dan uh, is voortgekomen, ja. is vers 2. En wat is dan die pure flamenco in jouw ogen? Um, je bent niet alleen erin. Nee. Um, ja, het is, de, combinatie, is de, kern, de kern van die pure flamenco? De combinatie van, van, van de, de klank van de stem en de gitaar. Um, Hoe moet die klinken? Hoe moeten ze allebei klinken? Ja, dat is een lastige. Ja, dat dat een ik. hele lastige. Ja, ja, ja. Uh, je vraagt naar de ziel. Een... Ik vraag naar de ziel van iets. Ja, ja de, de ziel. Dat is ook het enige wat me eigenlijk echt inter interesseert. Nou, de ziel is uh, uh, zeg maar het moment dat het je ontroert en dat het je grijpt. Uh... Ja, Flamenco is iets wat je niet in de koude kleren mag ja. gaan zitten. Ja. En nou, daarom vind ik ook de gasten die we vanavond kunnen beluisteren. Uh, ja, een mooi voorbeeld van. Uh, Pure flamenco. Dat ja. is grappig, hè? Dan is het dan, dit, dit is dus iets wat je hele leven bepaalt. Ja. Want die keuze die je hebt gemaakt, die vooral heeft je leven veranderd. Maar je weet eigenlijk niet zo goed uit te leggen wat dat wat, wat, wat dan is. Ja, het is wat ik zei. Uh, de combinatie van de klank van de stem uh, met de gitaar. die je op een bepaalde manier treft. Uh, en waarvan we natuurlijk ook wel geleerd hebben om het. Uh, flamenco Puro te noemen. Ja. Ik bedoel, er is een moment ontstaan dat, dat we dat zijn gaan benoemen. Volgens mij moeten ze gewoon eerst maar eens laten horen. Kunnen ze zijn ze nu weg, zijn ze in de buurt? Ja? Nee? Roep ze? Ja, want dat, uh, bedoel, dat is natuurlijk nog veel leuker. Dat we de ja. bij de hand hebben. Je, je kunt ook denken van nou. Laat maar horen. Zie je? Dan komen ze. Helena Pérez. Heel goed. Ja, Helena, ah. Helena ken ik nu bijna ook 25 jaar. Ja. En uh, toen ik aan jullie vroeg, van mag ik gasten meenemen? Ja. Was Helena ook de eerste waar ik aan dacht. Want ik ben een heel erg fan ook van haar stemgeluid. Ja. En we hebben de laatste jaren uh, veel ook met z'n drieën gewerkt. Hè, met Edzard erbij. Um, en Helena werkt met heel veel gitaristen samen. Maar we vonden het toch leuk om vanavond uh, in okay. deze combinatie hier uh, mag samen ik, mag, te zijn. Mag rekenen. ik zeggen, jij bent later uh, impresario geworden in jouw leven. Ja. Uh, zijn dit ook mensen uit jouw stal? Ja. Absoluut. En wat gaan jullie, wat gaan jullie zingen, Helena? En wat is dat precies? Guajira is een uh, canción de ida y vuelta. Dat betekent van de retour, want vroeger gingen ze dan met de schepen... de Atlantische Oceaan over, naar Cuba onder andere. Ja. En dus dan namen de, de Spanjaarden ze... gingen daar naartoe? Ja, naar vanuit ja, Cádiz. Ja. Ja. Ja. En dan namen ze invloeden mee terug. En dat waren dan Zuid-Amerikaanse ritmes. A flamencado, flamenco. En Guajira die komt uh, uh, ja, van een oorsprong dan uit Cuba. Okay. En bezinkt ook het leven daar. Uh, dat je het leuk vindt om na de koffie uh, te gaan wandelen in het dorp. Dat is alles. Mm, bijvoorbeeld. En uh, de rest laat zich raden. Nee, <laughs> dan ga je nu zingen. Ga ik zingen. Allee. Mm. ...me gusta por la mañana. Después del café bebío, pasearme por la Habana... ...que con mi cigarro encendió... ...y sentarme muy tranquila en mi sillita misió... de, de su que llama un diario sentirme la marica de la población Indiana, que si me dejai tu papá, y melodia y tu mamá y hermosísima cubana, y una casa en La Habana dedicada para ti. Ah, ah. El techo de Marfil y el piso en plataforma para ti, blanca paloma, llevo yo la flor de lí. 3 ja, ja, een wandelingetje op Cuba. Um, en dan kon de luisteraars nog niet haar prachtige handen zien. Nee, ja. nee, en haar oh, oogopslag. Ja. Ja. Ze richt zich op degene die hier zijn. Ja. Uh, ze zingt naar je toe. Helena Perez en Edzard Udo De Haas. Um, ik denk dat de meeste mensen, um, zeker als je niet al te vertrouwd bent met flamenco, dan denk je in eerste plaats dat het dans is. En het, het zingen dat is misschien nog wel een verrassing. In tweede plaats denk je dat het vooral iets is... waarbij iedereen zijn hart, zijn bloedend hart meteen wap, met een groot grof geweld op tafel legt. Ja. Dit is, en je hebt gelijk, ik vind ook, Helena, dat jij een prachtig stemt. Dit is ingetogen. Ingetogen en zacht. En meer veel, gaat veel meer over suggestie en tederheid. Ja, maar dat is ook een, een kant van de pure flamenco. Het hoeft niet altijd... Uh schreeuwend hard en uh, rauw te zijn. Ik bedoel, uh, Flamenco Puro heeft ook prachtige ingetogen stukken natuurlijk. Zo zie je maar dat het in ieder geval heel veel verschillende gezichten uh, heeft. Ja. Maar de kern is passie. Ja. En dat heb je gehoord. Ja. Ja. Wat ik mooi vind aan Flamenco is dat je elkaar mag aanvuren. Dat heeft uh, Edzard ook Edzard gedaan. Al, ja. Is dat nou een trucje? Staat het wel leuk? Of meen je het? Ik, ik zeg het alleen als ik het meen. Is dat echt zo? Ja. Ja, dat, dat, vind ik, dat vind ik ook mooi van Flamenco. Dat je uh, alles wat je voelt of wat je, wat je, wat je uh, wilt uitdrukken, kan deel uitmaken van de, van de muziek. Ja. Maar het is iets wat in veel muziekvormen, of in de meeste muziekvormen gebeurt het niet, hè. Dat, nee. je, dat je mag zeggen, het gaat goed. Want dat is wat je niet hoort net toch? Oh mm -hmm. nee. Ja, maar, maar je geeft aan. Het gaat goed. Ja, maar dat of vraag je, geef nog meer. Wat, wat gebeurt nee, er? Nee, het is het moment. Ik had het ook op hetzelfde moment... dat ik het wou doen eigenlijk, en ik hield me in. Maar dat is het moment dat het je raakt. Ja, dat het me raakt en dat, dat het me verrast. En dat ik denk, hé, hey, wat, wat ja. gebeurt er? Ja. Ik vind het heel cool dat dat mag. Ja. ja. We, we, we treden vaak ook op voor uh, een wat ouder publiek. In, het is Stichting Muziek in Huis... En toen vertelde ik de mensen in het publiek ook... dat ze olé riepen in Spanje of agua ja. of fuego. En toen was er een mevrouw die riep de hele tijd... ongelooflijk. <laughs> <laughs> dat vonden wij de allermooiste olé. Ja, nee, maar je legt iets van de communicatie bloot. Snap je? Dat vind ik mooi. Als het gaat om, om de, de hartstocht... Ja. dan laat je ook zien waar het gebeurt. Of dat, dat is nog ja, maar ze iets extra mee naar buiten te treden. Daarmee. samen iets te laten horen... Ja. En als zij Elena op een bepaalde manier dan zingt... Uh, en Edson kan dat aanvullen... Ja, dan krijg je dat gevoel van... Uh, ja, ja olé, heerlijk. Ja, en dan word, je, dan word je gestimuleerd om verder te gaan. Ja. ja. Rinnie Kersten, van oorsprong dus immunoloog. Um, ik vat het, het nog even <laughs> samen. Uh, je ging flamenco dansen en groeide uit tot een bevlogen docent... die heel veel leerlingen heeft, uh, op het goede pad heeft gezet. Je richtte er een centrum voor op in Utrecht. Centro Flamenco Puro. En raakte van daaruit betrokken bij de organisatie van allerlei evenementen. Avonden, nachten, voorstellingen. Je haalde het buitenlandse, je begon ja. de buitenlandse, de Spaanse artiesten naar Nederland te halen. Het kwam eigenlijk door Muziekcentrum Vredenburg, hè, die ja? aan mij vroeg: van, kan jij het ook niet gaan halen? En kunnen we dat niet in uh, ja. series wegzetten? Je was inmiddels een kenner geworden. Ja. Dat dansen, eerst nog even dat. Ja. Ik, denk dat ik, ik weet niet of het voor jou geldt, maar. Wat het in Nederland de ogen heeft geopend voor de dans is de film van Carlos Saura. Ja. Carmen. En uh, ook, ook wel in diezelfde tijd wat je toen had uh, in Den Landen, Fiesta Gitana. Ja, oké. Okay. Van Coroëles. Ja. Ik denk altijd dat het ongelooflijk zwaar is. Dat is het ook. Ehm... Um, dan, uh, als je, dan hebben we het alleen over de dans natuurlijk. Ja, daar hebben we het even over. Ja, uh, je knieën en je gewrichten worden er niet beter op natuurlijk. Nee. Nee. Is, dat is dat zo? Je slijt? Je slijt, ja. Ja, ik heb ook nu gekke kwaaltjes in mijn benen... waar, waar men nog niet uit is of dat nou uh, iets genetisch is. Of dat het misschien wel gekomen is... omdat er een periode in mijn leven is geweest dat ik... Uh, ja. Uh, zeven dagen in de week uh, stond te stampen. Waar hou jij het het liefste op? Uh, nou ja, ik vindt vind, vind, het wel, vind het wel cool. Ja, uh, precies. <laughs> <laughs> dat is toch veel romantischer, dat je ja. je, je lijf kapot gedanst ja. hebt. Ja, want dan... anders, anders moet ik gaan nou vertellen dat het van... misschien wel te veel roken en misschien wel ja. te veel drinken komt. Ja. Nee. nee, maar hou dus het maar op. Uh... Uh, dat zou... Maar, nou ja, dan heeft u een indruk. Dat geldt natuurlijk ook voor klassieke dansers. Maar dat doet er... Qua slijtage dus eigenlijk niet voor onder? Nee, zeker niet. Nee. En toch genieten? Ja. Kon je dat echt? Als je, als je... Ja, ik genoot van uh, oprechte blijheid van mijn leerlingen. Die echt het gevoel hadden uh, als ze vijf kwartier of anderhalf uur... zich daarmee bezig hadden gehouden, dat ze alles vergeten waren. Ze kwamen soms doodmoe uit hun werk en gingen helemaal opgeknapt naar huis. Hm. Maar ik geniet ook van uh, publiek wat geniet en wat... Applaudiceert en uh, wat inderdaad dat ook laat horen in de zaal hoe ze genoten hebben. Uh, en daar, daar geniet ik meer van uh, wat ik straks al aangaf, dan als ik dat zelf opriep, opriep door ook zo nodig te, ja. op, te moeten dansen. Is dit in als je Flamenco naar Nederland haalt, is dat dan, leidt het dan toch ook tot een interessante botsing tussen culturen? Absoluut. He, de, is dat wat er gebeurt? Als ja. je, ja. En, en hoe ze, hoe ze, hey, Helena, begin nu te lachen een beetje. Nou, <laughs> Want ja, jij, jij draagt die twee culturen in je in je, Ja, in ik moet lachen omdat uh, heel vaak uh, toch Spanjaarden hier komen... en dan niet echt repeteren meteen op het podium. Raka. Ja. ja, ter plekke we doen. Ja, en het is natuurlijk uh, ook uh, een hele andere cultuur... En... Maar ligt daar dus ook de interesse, die ontmoeting tussen culturen? Tuurlijk, tuurlijk. want in die wat ik mijn begintijd noem, 25 jaar ja. geleden... Um, was de hele aandacht voor wereldmuziek uh, veel groter en massaler dan nu. En dat had te maken met Argentijnse tango en salsa. En uh, hm. al die invloeden wilde men graag hier zien in de uh, Nederlandse steden. we nog open voor de rest van de wereld, de ja. ja, Zijn we dichtgegaan? Kan uh, je dat de... merken? Ja, nou niet dicht, gelukkig niet. Maar om je voorbeeld te geven... Uh, uh, in die begintijd haalde ik vier, vijf keer per jaar een gezelschap naar Nederland... van Menko-gezelschap. En dat toerde dan uh, naar Muziekcentrum Vredenburg, Frits Philips, Oosterpoort, te Doelen... naar nou, zo'n concertgebouw, naar zo'n 12, 13, 14, 15 podia. En die zalen zaten altijd vol. In Vredenburg deden we twee avonden achter elkaar altijd vol. En je had ook van die Flamenco-nachten, weet je wel? Die ja. ook afgeladen vol. Omdat je 1600 lichaam... man, ja. ja. Maar nu is er een, kijk, er is nu een Flamenco Biennale. Ja. Het is twee jaarlijks, hè, dus één keer in ja. de twee jaar. Uh, zes steden in Nederland. Daar gaat het ook goed mee. Ja. Dus er is, er is wel die belangstelling tuurlijk, voor. Tuurlijk, tuurlijk. De behoefte Allee, aan, aan maar, andere, in, hè, je, je onderdompelen in een andere cultuur. Ja. Andere. Maar uh, zoals ik vroeger dat vier, vijf keer per jaar kon doen met ja. verschillende groepen. Uh, dat hoef je nu niet meer te doen. Dus we constateren je dat we eenkenniger worden. Ja. En het is misschien ook wel, het is ook wel iets wat, wat afhankelijk is van uh, ja. uh, al dan niet brede aandacht te krijgen. En er is wel degelijk een tijd geweest dat gewoon alles wat met wereldmuziek te maken had, gewoon een, een, een bredere aandacht had. Helena, jij eh, draagt de naam van je vader, Spaanse vader, ja. Nederlandse moeder. Ja. Dus dat is die, Jij bent die botsing tussen, tussen culturen. <laughs> Hoe ja. ervaar jij dat? Is dat iets wat je, waar, je, waar je je van bewust bent? Um, en waar je een vorm aan moet zien te ja, geven? Toen ik klein was wel. Maar... Ja? Hoe zag dat eruit dan? Die, die... Um, ik sprak bijvoorbeeld geen Nederland toen ik hier kwam. En uh, ik gaf iedereen een kusje. Of ik hem nou kende of niet. Dat was echt Spaans. ja. Dat is Spaans. Ja, dat is echt Spaans. Ja, van hallo en dan kusje geven. Ja. Ja. En dan vonden me mensen heel lief en, en schattig ja. en zo. Maar jij stuit... Uh... Maar ik dacht, wat, wat is er nu bijzonder, weet je dat... en Jij stuit op koude Hollanders. Nou, ik vond de mensen wel heel lief. Hier. Lieve, betrokken mensen. Maar wat is dan Die wezenlijk... Die heel lief waren voor dieren, vooral. Wat is dan wezenlijk het verschil tussen, tussen Spaans en Nederland? Waar ligt nou... De vruchtbaarheid van dat contact, zou je kunnen zeggen. Oh, ja. dat is wel een moeilijke vraag. Het, moeilijke, nou ja, het verschil ligt in ieder geval in de mentaliteit. Uh, die gevoed wordt door een andere manier van leven, een andere cultuur. Wat, wat meer op het moment, denk ik. Ja, en... is dat het? Ja. ja. ja. ja. En wij plannen, organiseren, ja. beheersen. Dat Proberen is, dat... dat. Ja, ja dat, Natuurlijk, dat kunnen we... Dat, dat, ja. Ja. Maar, is dat zo? En uh, grapjes, veel grapjes uit het leven halen. Dat ook wel. Er worden veel grapjes gemaakt. In de contacten. Naar ja, een voorbeeld bedoel je? Nee, door wie zei je? Door de... uh, in, in Spanje. Spanje. Oh ja. Wij zijn serieuzer. Ja. Ja, ja, zij zijn over het algemeen. Maar dat moet je niet uh, verkeerd uitleggen. Maar uh, het is allemaal wat oppervlakkiger. In de, op straat. Ja, Kijken jullie nu aan. In de cafés. Uh, het gaat allemaal niet zo diep. Nee, het is nee. gewoon gezellig. T ja. <laughs> Hoewel okay. ze dat woord niet kennen. Nee. Meneer van Leven is dat? Ja, Wheel of Life. Um, ja, in... weet je wat ook heel erg verschil is? Ja. Het ritme. Ja. Gewoon uh, twee dagen in één dag bijvoorbeeld. Ja, en uh, even uitgaan tussen twee en zes. Ja, s ik bedoel. Nee, ja. smiddags. Oh. oh, dat is. Ja, ja. Ik dacht uitgaan. Nee, in de nee, nacht uitgaan. Even tussen uitgaan. uitgaan tussen ja. twee en zes. Dat ja. geeft je zo'n ander levensritme. En. Uh, ja, dan, dan ga je vanzelf. Zeker als je in de flamenco-wereld bent. Uh, veel leven, ja. natuurlijk. Ja. Gisteren ging het in Casaluna nog over de betrekkingen tussen Nederland en Duitsland. Nu gaan we het alweer hebben over de Spaanse die betrekkingen of de betrekking met Spanje. Uh, toch nog even over die flamenco-biennale. Presenteert grote namen. Zoals Carmen Linares. Die jij goed kent. Ja, ik mag er trots op zijn dat ik... Ik heb het eens even nagekeken. Maar ik heb haar 25 jaar geleden naar Nederland gehaald voor het wat eerst. Wat is dat voor zangeres? Ja, als je het nou hebt over pure zangeres... is het wel Carmelinalis. Prachtig, prachtig. Ja. Waarin is zij goed? Waarin dan? Wat, wat maakt haar tot een bijzondere persoonlijkheid? Ja. Behalve dat het een schat van de mens is. Uh, zonder kapsones waar je heerlijk mee kan samenwerken. Wat ook niet onbelangrijk is. Ehm... Uh, ja, heeft hij heeft gewoon een hele bijzondere stem. Uh, ze heeft ook zo'n heel warm stemgeluid. Uh, en kan daar heel intens mee, mee uithalen. Mm. Ja. Nou, maar je hebt ook nog een heleboel CD's bij je. waar ook Carmelinares tussen zit. Dat kunnen we na één na uur. kunnen we daar nog iets van laten ja, horen. In, in ieder geval. Dan kunnen we ja. een reis maken. Maar het is natuurlijk veel te leuk nu Helena en Edzard hier zijn. om in ieder geval live dingen te laten horen. Ja. Dus die CD's laten we nog even liggen. Um, veel te doen over Israël Galvan. Ja, een danser? Uh, waanzinnige danser uh, met een nogal extravagante stijl. Um, Wat bedoel je daarmee? Een stijl die je niet verwacht. Ja, maar stel nou dat je, dat je geen Flamenco kenner bent, dan zegt zo'n uitspraak niks. Want je verwacht niks. Dus waarom, waarom zou iemand die het nog helemaal niet kent, nee, ik... maar uh, het publiek in zijn algemeenheid heeft ja. wel een bepaald algemeen beeld over een flamenco-danser. Ja. Ja. En daar voldoet hij niet aan. Okay. We hebben nog zo'n danser, Andres Marien. Dat zijn mannen die tot het uiterste gaan... om te laten zien hoe ver ze binnen die flamenco kunnen. Ja, ze trekken ja. de grenzen van de stijl op. Ja. En dat ja. mag van de puristen mag dat niet. Um, die in Madrid uh, waren er die daar moeite mee hadden, ja. ja. Voorstelling ja. over de vervolging van zigeuners door de nazi's. El Real... Wat zei je? In die, die gaat in, de, in ja. die biennale. Ja, ja. ja riep, riep veel weerstand op. Um, maar het zijn uh, uh, over het algemeen. Of er zijn een aantal namen bij die van mensen die jij zelf al geprogrammeerd hebt. Ja, uh, uh, Israël Gowan, uh, Andres Marien. Heb ik allemaal ja. zo'n jaar of 10, 15 geleden gehaald. Ja. En ik ben blij dat die uh, nog steeds terugkomen natuurlijk. Want in die periode hebben ze zich allemaal geëvalueerd. En. Sommige uh, sommigen worden gewoon steeds interessanter om te zien natuurlijk. Een uh, belangrijk begrip is dat van de uh, cantegondo in de flamenco. Dat betekent diepe zang, heb ik altijd begrepen. Wat is dat? Ja, daar kom je eigenlijk een beetje terecht bij... Uh, wat noem je uh, pure flamenco? Toch weer. Ja, alleen er zijn een aantal kompassen... Uh, He, muzikale vormen binnen de flamenco die uh, sowieso vallen onder kante gondo en dan heb je het over uh, solia of seguria of uh, het zijn uh, muziekvormen die per definitie dan vallen onder kante gondo. En, en... Zij hebben net een cuajira gezongen, dat valt weer meer onder kante chico. Ja. Uh, een lichte vorm van flamenco. Okay. Die, die gondo en medio en chico of chica... dat heeft meer te maken met de zwaarte van het okay. gebodene. Okay. Heb jij een voorkeur, Helena? Voor een van die, voor, voor die, heb jij een voorkeur voor licht, bijvoorbeeld, voor de lichte... Categorie? Om te zingen wel. Ja? Ja. Ja. Dat heeft met je temperament dan te maken, dat je daar een voorkeur voor hebt. Ja, en ook met uh, wat je kan, want het is ook wel heel moeilijk... Ja. Het is wel moeilijk Kante om Cante uh, Gondo te ja. zingen. Wat is, daar, wat is zo moeilijk? De kompas. De kompas is een bepaalde maat. Een twaalfmaat. En uh, om daar heel goed in te zingen, dat is moeilijk. Ja. Maar ik hou er heel erg van om ja. naar te luisteren. Ja, dat... En je kan het ook niet zo heel vaak zingen hier in Nederland. Toch ook. De plekken waar je, waar je speelt. kan je niet vaak... Don. Begrijp begrijpen niet, waarom is dat? Oh, waarom die kan gronde, ja, dat is dan zo zwaar, zeg maar, om te, om te nou, zien. Dat vinden wij te zwaar, dat vinden de de Nederlanders te zwaar. Zeggen, dat is echt voor liefhebbers. Ja, dat is echt voor precies. Dat voor is niet voor Afrikaans. het grote publiek. Want dat is echt ja. hartverscheurend, ja. uh, echt je ziel en zaligheid uitstorten. Ja. En het grote publiek uh, wil toch vaak er wat lichtere vormen... Uh, en wil er dan ook eigenlijk nog wel heel graag dans bij. Ja. Dansen is meestal eerst hier in Nederland. Ja. Ja. Dus dan moet, je echt naar, dan moet je eigenlijk echt naar Spanje. Naar, de, naar voor die... Ja. Andalusia zelfs. Je ja. Ja, Gaan jullie nog iets laten horen? Ja, Alegria de Córdoba. En um, dat Alegria betekent vreugde. En is van oorsprong uh, uit Cadiz. Maar deze is een wat, wat meer mijmerende vorm uit Córdoba. En dus ook binnenlanden. En uh, de tekst gaat over vragen aan de... Uh, Edelsmid, of hij in mijn oorbellen jouw initialen zet. En ik ging de straat op, de steegjes in. om uh, te kijken of de kaarten werden. hoe de kaarten zouden worden geschud voor mij. En er kwamen de, de harten twee uit: van uh, twee harten, die van mij en die van jou, die ik zo mis. Pregúntale al platero, platero, que cuánto vale? lateró que cuanto vale La niña de la paula la paula no es de No es de mi rango Y yo me fui Pa' los callejones A ver si Me echan la carta Y salían Dos corazones Y el tuyo es que me falta Ay, dime tú Que tiene, que tiene Rosita y clave Y dime tú Que tiene, que tiene Que no No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, clave. Olé, zeg ik dan ook. natuurlijk, maar misschien, misschien een beetje laat, misschien, maar er vooruit. Beter laat dan nooit. Elena uh, Perez <laughs> um, en Edzard Udo de Haas. Jij dacht natuurlijk, ik zal, uh, ik zal de jongens een lesje leren. Prachtig. Ik krijg meteen, een, een, niet meteen, maar hiervoor al een mailtje van een luisteraar. Kritisch. Ferdinand, kritisch op mij hoor. Salute de copas. Wat ik mis in het gesprek, is het enige wat iemand tot een grote danser of zanger maakt. En dat is de duende. Alleen in de prachtige vorm van flamenco ontstaat de duende. Het is de ziel die aangeraakt wordt door God... en buiten zichzelf treedt in dans en muziek. Buenas noches, amiga, amigos, caballeros, Ferdinand. Ja, we hebben een kenner ik, hier. Ik heb, het, ik, heb het, ik heb het even laten liggen, want ik dacht... ik ja. wil er niet meteen over beginnen. omdat dat, Ik weet dat het het cruciale begrip is... en dat het ook verduiveld ja, nou, moeilijk ja, is om er iets over te zeggen. is het moment dat je als luisteraar, kijker... ...geraakt wordt door wat je ziet. Um, maar duende ...kan je ook... Uh, ...overkomen als je een schilderij ziet... ...waar je door geraakt wordt... ...of door een andere kunstvorm. Dat stempel mag je niet... Uh, ...exclusief Dat op... hij wel, ja, maar nee. dat is onzin. Het is niet alleen maar exclusief aan de fenomenken Nee, de ik, de niet. ik vind het uh, Ik weet niet of jullie het daarmee eens zijn... ...maar dat duende ...een, een, een fenomeen is wat, wat je ook op andere dingen... Uh, kan toepassen en wat je kan, kan raken. Ja, zeker. Er ja. was een keer een uh, zigeunerin en die vond Bach zo te gek. Que tiene mucho duende, vond ze toen. Ja, ja. Tja, de grote Spaanse dichter, schrijver Lorca... heeft ook een hele verhandeling geschreven over het fenomeen duende. Er is zelfs een hele film over gemaakt ook, hè, van uh, Ramon Gieling volgens mij. Ja. En daar wordt het begrip ook breder getrokken. Ja. Hoe, ja. hoe zie jij het, Edzard? Uh, ja, voor mij is duende het, het, uh, een kunstmoment waar, waar woorden tekortschieten. Dus daarom vind ik het moeilijk om uh, erover te praten. een kunstmoment, hè? Ja, ja. absoluut, wel een ja. kunstmoment. Het is alleen maar in de kunst zo. Uh, Niet in de natuur, als je betoverd wordt door de schoonheid van de winter of de bergen of een ja, speler. Ja, ja, wellicht ook. Het is ook allemaal hetzelfde. Ja. Ja. Ja. Want hij gebruikt nog een grote woorden. De ziel die aangeraakt wordt door God en buiten zichzelf treedt in dans en muziek. En dat is wel een beetje de associatie die je hebt met flamenco: dat daar iets gebeurt van buiten, dat je zo ver gaat in, het, in, het, in jezelf geven, bijna dat, je, dat je bijna buiten jezelf bent. Ja, maar dat kunnen andere kunstenaars toch ook? Ja. Dus dan nee, dan, ja. Die maar toch ook... wat is nou het verschil tussen welsmerd en dwende bijvoorbeeld? Dus toch wel, zit Want, er wel verschil in? Maar je, dat is een soort pijn ook voelen daarin. Ja. Dwynden denk ik ook. Is het is soort... toch wel iets van een rauwe rafelrand zit erin. Maar dat is nog iets ja. anders, een element dat je niet noemt. Je zegt je wordt geraakt, maar jij noemt door iets specifieks, door pijn. Pijn van leven, toch? Niet minder dan dat. Ik heb wel het idee dat Dwynden een diep gevoel is, ja. Maar ook wel van ontroering. Ja. En waarom gebruik je dan het woord weltschmerd? Omdat, uh, omdat ik daar moet denken vanwege Ramon Gilling, die had daar... Zo'n uh, verhandeling over en Dat dat de Duitse variant was van de Spaanse duende, maar dan wat lichter. Ja. Dat was meer de, de lichtere muze. En de duende was nog zwaarder. Ja. En, uh, en, en er ja, was ook een uitspraak dat wanneer je met duende zingt... dat in je mond naar uh, bloed smaakt. Ja. Dus toch pijn. Nou, ja, ja. Er is bijvoorbeeld een beroemde film Vengo. Ik weet niet of jullie die kennen, van Tony Gottlieb. Ja dat eindigt met een soort offer. Eigenlijk iemand, hij offert zichzelf, ja. de, de hoofdpersoon. Hij, uh, uh, dat bloed, dat stroomt dan ook. En het lijkt wel... En ik, misschien wel mede door zo'n film... associeer dat dus ook met de diepe variant van de flamenco. Dat er bloed moet vloeien. Dat het gaat over... Nou ja... Uh, het het, het, het, het kortschieten in het leven. Ja, toch de blues. Maar de blues, ja. Dat is ook een goede vergelijking misschien wel. De blues. Ja, ik denk ook. Maar volgens mij is het ook breder. Gewoon de, de ziel die, die, zich, die geuit wordt in, in kunst. Hm. En die, ja. Die, ja, die opgevangen wordt door de ontvanger. Ja, daar zou ik daar zou, daar bij het. willen houden eigenlijk. <laughs> ja. Je bent een nuchtere honder volgens mij. <laughs> Rini. Rini niet, nee. Nee, want je hebt heel wat om al die artiesten naar Nederland te halen. En heb je heel wat moeten uh, presteren ook zelf. Je hebt wonderlijke ja, ik, avonturen beleefd. Ja, zeker in die beginperiode natuurlijk. Uh, toen verkeerde uh, Spanje nog in de, in de tijd van de Moïda. Uh, zeg maar de tijd na Franco waar het allemaal moest gaan gebeuren en ingehaald moest worden. Plotseling vrijheid. En ja, toen was ik nog niet zo ingevoerd natuurlijk. Dus ik kwam ook nog wel eens... Uh, uh, wat problematiek op het gebied van drugs tegen voordat het het podium op kon, uh, ja. überhaupt. Wat maakte je mee? Ja, jij noemde net dat hele grote festival in Vredenburg. Ja, dan moesten we toch echt wel uh, de kook uh, aanslepen... voordat het, het podium opging en de oh, dat, speed. Er ja. werd ja. dat jij... De, ja, de, dat... De, uh, jij moest dat gaan uh, ja, verhalen. Het stond dan nog ja. net niet in het contract, maar... Het werd, werd wel gemeld uh, bij aankomst op Schiphol van zonder gaan we niet op. <lacht> Oké. Okay. En uh, waar haalde je dat dan vandaan? Dus in ja. die kerst? Ja. Um, dat wordt lastig zonder namen te noemen. Maar <lacht> oh. um, je, jij wist dat ook? Of, uh, nee, nee dan, dan met behulp van uh, wisten we daar wel aan te komen. Okay. Dus dan kwam er een, een, een, in Vredenburg een oude dame... <lacht> met twee uh, van die bodybuilders <lacht> naast zich... En dan werd dat, uh, ja, smiddags uh, verhandeld. Echt waar? Ja, maar daar zijn we op een gegeven moment ook gauw mee opgehouden natuurlijk. Want daar wilden we helemaal niet mee bezig zijn. Ja. Maar als het je overkomt uh, en je wordt voor het blok gezet... Uh, ja, dan moet je wel. Ja. ja. Alles voor de goede zaak. Alles voor de goede zaak. Maar daar zijn we wel heel selectief in geworden uh, in de loop der jaren. Uh, om daar niet... Uh, ik heb ook wel eens... Uh, Heroïne moeten scoren voor een zanger die aan het afkicken was in de Oosterpoort in Groningen. Ja, uh, je, okay. moet wat. je moet wat. Ja, ja, ja. Maar je, je, heroïne, Hij was aan het afkicken, maar je moest wel voor de heroïne zorgen. Ja, of metadon. Nou, ja. ja. nou ja, dat was misschien nog wel... Te, ja. te, jij kwam tenslotte, je wist de weg naar het ziekenhuis. <laughs> ja. ja, ik ging alleen toen naar het verkeerde ziekenhuis. Ik ging naar het ziekenhuis in Utrecht... En dat is een protestants-christelijk ziekenhuis. En vanwege hun principe gaven ze dat niet. Okay. Maar dat was zoveel jaar geleden, zoveel ja, twintig jaar okay, geleden. Dat zijn de heroïsche, heroïsche uh, uh, beginjaren ja. natuurlijk geweest. Heb je meer van dat soort uh, sterke verhalen? Over hoe, hoe, wat je, er is een beroemd verhaal volgens mij met die twee zussen. Oh ja, Bernarda en Fernanda de Utrera. Het was een droom van mij om die naar Nederland te halen. Hoe oud waren ze toen inmiddels? Ja, ze logen een beetje over hun leeftijd. Ze deden zich graag ouder voor dan ze waren. Oh, ja. Ze waren ergens achter in de zestig. Oh. Um, maar die durfden niet te vliegen. Oh, ja. Dus ze moest, moest opgehaald worden uh, uit Oertreira uh, met de trein. Utrera ligt in Zuid-Spanje, waar ligt dat precies? Net, net bij Sevilla. Oké, okay, ja, ja. E helemaal ja. zuidelijk. Nee, een hele lange reis natuurlijk. Sevilla naar Madrid, uh, dan naar Parijs, Rotterdam overstappen. En jij, jij, jij, jij bent ze gaan halen? Nee, een, een okay. aficionado, een, uh, die ze kende uh, uit Utrera, Julio. En een medewerkster van mij toen, Kirsten Jansen. Die ging ze met z'n tweeën halen. En toen bleek dat de dames ruzie hadden al nou, jaren... En, veten, echt een klassieke veten. Ja. Ja, en de, het ene deel van de familie zat in de ene coupé... en het andere deel van de familie in de andere coupé. En die familieleden die rouleerden. Want je kon nooit langer tien minuten bij Fernanda zitten... Uh, dan bij Bernarda. Um, en dat ging zo die hele reis door. En die veten zetten zich voort uh, op het podium van Vredenburg. Ze gunden elkaar gewoon de microfoon niet. En... Toen viel er nog een microfoon uit. En daar was de andere weer heel blij om. Het, nou, het was maar een stel. Ja. Maar het was gewoon... Toen ze opkwamen kregen ze al een staande ovatie. Ja. En na afloop heeft het publiek bijna tien minuten bouleria klappend uh, ze bedankt. Heeft het toch maar, iets bijgedragen aan het ja. herstel van de vrede tussen de maar beide ik werd toen, Ze kwamen aan met de trein in Utrecht. En toen werd ik omgeroepen of ik mij wel meld. moet je heel snel zijn, Rennie. Toen als uh, we het voor na ene. Ja, Zoals het een cliffhanger?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 Kom nou in bed. Heel even Kareltje bellen. Misschien dat die wat weet. school zit. Hè? Prachtig, lekker lijf. dan moet je toch ergens voor gebruiken. Nou. Hoe laat is het? Uh, half acht. Shh, verdomme. Het Sh, is te laat om mijn vader op te halen. Nee. Hé, hey, kom nog even in bed. Ja. Ik zie het aan je. Je kan vast wel nog een keer. Uh, ja, met jou wel drie keer, lief. Hè? Maar <laughs> ik moet nou echt pleiten, anders krijg ik me mooi met die ouwe. Ja, maar wat moet je dan doen zo vroeg? Uh, ergens naartoe.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 Oh, waarvoor dan? Ja, dat weet ik ook niet. Nou, niet zoveel vragen, want ik moet weg, hè. En die Audi zit natuurlijk alweer op hete kolen. Mm. Nou, zie je? Do. Gebakken eitje? Met spek? Nee. Wil je koffie of thee? Ik wil helemaal niks.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 Twee eieren en spek. Brood, boter... Ja, wat zeg ik nou? Heb je stront in je oren? Ik krijg niks door mijn stront! Wacht, ik ga Kees even bellen. Kees? Ja, Kees, Kees van der Hoeven. Die, die gaat mee naar Schiphol. Dan kan niet meteen die zakelijke dingen regelen. Ik, ik, ik zal even bellen dat hij hier komt. Dan kan hij in één keer door naar Schiphol. Hier, drink dan tenminste een kopje thee. Ik zeg nee!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 Vier maanden? Nou, daar geloof ik helemaal niks van. Nou, kijk. Ziet u? Vier maanden al niet meer betaald. Dat kan zo niet langer. Oh, dat is maar Wacht even het is bedje halen. Ach, gos. Ja. Ja, kom jij, mijn even hier. Mama komt al. Ja, kijk eens, schat. Hier is Ja, straks mag je het drinken. Wat een lieve jochie.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 Eigendomsverhoudingen zijn belangrijk. Wie is de baas? Wat zijn de investeringen? Wordt er extra geld gezocht? Wie is financieel verantwoordelijk? In principe kan dat allemaal via mijn kantoor lopen. Doorrijden! Wat nou weer? Ha! Ah, Wat nou weer? Het is zo zenuwachtig, we redden het wel. Hoor. Ja! Ik denk dat er verderop een ongeluk is gebeurd. Zo te zien vlak voor de tunnel. Daar zijn we godverdomme nog te laat. Wat zei ik nou net, John?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 Ja, we zijn te laat. Ik heb het wel gezegd. Is dat nou maar waar, hè? denk aan je hart. Als ik wat aan mijn hart krijg, komt dat door jou, John Pruis. Wel. Oh ja. ja, geef mij maar weer de schuld. Hè? Je hebt het altijd gedaan. Rustig, ja, vaak wel. Rustig laat me nog geen ruzie maken.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 Nou, misschien vind ik dat niet prettig. Nee, godverdomme. Hm? Zo'n pruis. Ah, hé, hey, nou, wat nou? Rustig. Als jij gewoon op tijd was gekomen, was dit niet gebeurd. Ja, Met ruzie schieten we nou niks op. Voor je kinderen moet je maar hebben. Ah.